1 uur. De Radio 1 Sportzomer. Govert van Brakel en Jeroen Stomport. Vijf Nederlandse banken zijn afgewaardeerd. Moeten we vrezen voor ons spaargeld? En zo direct natuurlijk een nieuwe ronde in de nieuws- en sportquiz. Eerste nieuws van NOS met Lieslot Thomassen. Een deken in een arrondissement heeft verkopen. Ja, ja, daar ben ik. Advocaat Monique Van Hal-Scheffer heeft bekend dat ze voor miljoenen heeft gefraudeerd, zegt de deken van de Orde van Advocaten in de regio Den Haag. Van Hal-Scheffer vervalste stukken om cliënten ertoe te bewegen, grote bedragen over te maken naar haar kantoorrekeningen. Van dat geld kocht ze allerlei dure spullen. De Fraude kwam aan het licht doordat medewerkers van het kantoor aan de bel trokken, zegt deken van Win. Een deken in een arrondissement heeft een vertrouwenspositie... en dat betekent dat um, uh, in het algemeen uh, um, uh, medewerkers ook weten... dat als er wat aan de hand is dat ze dan bij de deken en het bureau moeten zijn... Die medewerkers hebben voorzichtig met mij en mijn adjunctsecretaris contact opgenomen. En mij eind maart gemeld dat er na alle waarschijnlijkheid sprake was van misstanden op het, op het kantoor. En dat ben ik onmiddellijk gaan onderzoeken. In verband met de strafzaak tegen zijn vrouw legde het Utrechtse pvv statenlid Jos van Halschever vorige week zijn functie neer. De Europese Centrale Bank staat klaar om opnieuw steun te verlenen aan de bankensector, mocht dat nodig zijn na de Griekse verkiezingen van komend weekend. De radicaal linkse partij Syriza wil opnieuw onderhandelen over de voorwaarden van de Europese steun aan Griekenland als de partij de verkiezingen wint. Gisteren waren er al geruchten dat de centrale banken paraat staan om bij te springen. Om de overheidsfinanciën weer gezond te maken... moet tot 2017 nog eens 20 miljard euro extra worden bezuinigd. Dat zegt een studiegroep van topambtenaren. Volgens voorzitter Van Zwol van de studiegroep... moet het begrotingstekort al in de eerste periode van het nieuwe kabinet... fors worden teruggedrongen om in 2017 uit te komen... op een structureel begrotingsevenwicht. Onze analyse is dat uh, in de nasleep van de financiële klap in 2008-2009... de overheidsfinanciën nog niet stabiel zijn... Instabiliteit uh, is slecht voor vertrouwen. Wij willen de overheidsfinanciën schokbestendig maken. Stabiel is goed voor vertrouwen. Vertrouwen is goed voor economische groei. De ChristenUnie kiest bij de Tweede Kamerverkiezingen voor een mix van ervaring en nieuwe gezichten. Het bestuur zet op de eerste drie plaatsen de huidige Kamerleden slop voor de wind en schouten. Kamerleden Wiegman en Ortega komen niet terug. Op de vierde plaats staat directeur Segers... van het Wetenschappelijk Instituut van de Partij. Nummer vijf is fractievoorzitter Faber van de ChristenUnie... in de provincie Utrecht. De definitieve lijst wordt over twee weken vastgesteld... op het partijcongres. De Europese Unie legt de export van gasmaskers naar Syrië aan banden, hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten. Het exportverbod omvat goederen die het regime kan gebruiken bij het onderdrukken van de bevolking. Behalve gasmaskers gaat het ook om speciale beschermende pakken en stoffen waarmee chemische wapens gemaakt kunnen worden. Ook komt er een uitvoerverbod voor onder meer dure sigaren, horloges en auto's. Volgens EU-buitenlandchef Ashton moet Europa het regime van president Assad flink onder druk blijven zetten. Noorwegen heeft voor het eerst JSF-straaljagers besteld. Het zijn twee toestellen die in 2015 geleverd moeten worden. De Nooren besloten in 2008 al om de Joint Strike Fighter aan te schaffen. Het land wil uiteindelijk 52 straaljagers kopen. Ook Nederland, dat meebetaalt aan de ontwikkeling van het toestel... overweegt de Joint Strike Fighter aan te sch schaffen... als vervanging voor de verouderde F-16's. Een besluit daarover is doorgeschoven naar het volgende kabinet. De bosjongen die vorig jaar opdook in Berlijn... is inderdaad de Nederlander Robin van Helsum... heeft hij toegegeven aan de Duitse politie. Autoriteiten in Berlijn deden al negen maanden onderzoek... naar zijn identiteit, nadat hij had gezegd... dat hij vijf jaar in een bos had geleefd met zijn vader. Woensdag publiceerde de politie foto's van hem. Daarna meldden zich onder meer bij de NOS-mensen... die zeiden dat ze hem herkenden. Het weer vanmiddag wordt het even wat droger en dan is er ook af en toe zon. Bij een matige en aan zee vrij krachtige wind stijgt de temperatuur naar 18 graden op de Wadden en de 21 land inwaarts. Vanavond bewolkt en regelmatig regen. Morgenochtend vooral in het oosten nog een bui, smiddags overal droog, maximaal rond een graad of 20. Ook zondag overwegend droog en soms wat zon. ABB Verkeersinformatie. Het is best druk op de weg. Vooral in het midden van het land staan nu files. Alles bij elkaar, 40 kilometer. Een paar files springen eruit. Op de A1 Amersfoort Amsterdam gebeurt een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar tussen Hoeverlaak en de afrit Buntschoten... zat 7 kilometer... Op de A28 Utrecht-Amersfoort is het ook druk. Bij de afritten Dolder 4 kilometer. En richting Utrecht 3 kilometer bij Utrecht. Op de A50 Arnhem-Oss al de hele ochtend problemen door een gat in de weg. Tussen Heteren en Knap het Eewijk 6 kilometer. Een alternatieve route loopt via de A325 naar Nijmegen. Maar daar is het ook druk. Voor de Waalbrug staat 4 kilometer. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportszone. We Zometeen praten we met uh, oudbankier Hans Ludo van Mierlo... over de afwaardering van vijf Nederlandse banken. Maar eerst het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Hier zijn Govert van Brakel en Jeroen Stomphorst. In Ter Apel, want uh, daar gaat het dus over. Daar zijn opnieuw uitgeprocedeerde asielzoekers uh, neergestreken... bij het aanmeldcentrum. En opnieuw protesteren ze tegen een dreigende uitzetting. Het Drentse Provinciale sp statenlid Co Vester uh, staat de vier bij. Hij is, uh, hij is in ter Apel bij het centrum. Uh, goedemiddag, meneer Vester. Ja, goedemiddag. Voor wie, ja. voor wie regelt u nu de opvang? Nee. Nou, even te correctie. Dus ik stond bij de en op het ogenblik zit ik in het gemeentehuis in Sellingen van de gemeente Vlagswerden waar het onder valt. Maar goed, het is dat is een koerswijziging die verder uh, niet heel interessant is, want u hebt de mensen wel gezien, hè? Voor wie doet u het? Ja, voor, uh, dat zijn twee mensen uit Somalië, één uit Eritrea en één uit Irak. En die uh, ja die zat, uh, echt, die wisten niet meer waar ze heen moesten en ze de enige uitweg die ze zagen was naar het Terapel te gaan om daar te kijken of er een oplossing te vinden is. Nou, dat bleek dus de, met uh, Terapel weinig uh, mm. uh, mogelijkheden te bieden. Dus ze bleef die naar uh, in de berm. En uh, ja, dat was de situatie zoals ik gisteren aantrof... Uh, in bezit van een aantal boetes uh, van de politie wegens illegaal kamperen... en wegens uh, de dreiging van het veroorzaken van een volksoploop en dergelijke. En dan is boetes een boete van 340 hm. euro opgekregen. Zeg maar, zo'n boete dat is, is uh, op zich heel vervelend voor deze mensen. Dus überhaupt is een boete vervelend als het je, als je geld ja. kost. Maar uh, voor hun extra, toch? Het is een extra probleem wat ze krijgen. Uh, zij, zullen, zij hebben ge, uh, geen geld. Dus zij zullen dat in de gevangenis moeten uitzitten. En dat kan ook in de toekomst natuurlijk gevolgen hebben... voor hun uh, uh, eventuele poging om toch ja. asiel te kunnen krijgen. Want dan hebben ze een strafblad. Nou, dat is een beetje onduidelijk of het een strafblad of het meetelt. Maar het, het telt in ieder geval niet in hun voordeel mee. Nee. Zeg, en uh, U zei het gaat om vier mensen. Kunnen ze iets meer gezicht geven? Uh, het zijn vier... Uh, Jonge, uh, jonge mannen. Uh, ja, meer gezichten. Uh. Nou ja, zit er, zit er al inderdaad uh, een niet volwassenen bij, kleine kinderen? Nee, nee, nee. nee. nee. Dit, uh, ik werd gisteren met twee uh, gevallen geconfronteerd. Uh, dit zijn uh, mannen, ik schat, uh, rond de 25, 30 jaar. En uh, gisteren werd ik geconfronteerd, die was er ook, maar daar hebben we gisteravond nog een oplossing voor kunnen vinden met een uh, zwangere vrouw uit Somalië, zeven maanden zwanger, met een kindje van negen maanden. Die ook op straat in de berm zaten. En daar hebben we gisteravond gelukkig nog een onderdak ja. in samenwerking en overleg met het COBA, voor in ieder geval voor één nacht kunnen vinden. Ja, hoe je het ook bent of keert, de mensen zijn uitgeprocedeerd. Hoe moet het nu verder? Dat is onduidelijk. Wij weten niet, uh, uh, de, in overleg met de politie, die, uh, waar ik contact mee heb gehad, overleg ja in ieder geval contact, uh, wordt gezegd dat zij uh, zullen handhaven en iedere tent die er geplaatst wordt, want we hebben gisteravond twee tentjes gebracht om de nacht door te brengen, die werden gelijk in beslag genomen, ze zullen handhaven en ze zullen dagelijks opnieuw boetes krijgen wegen illegaal uh, uh, bivakeren naar, kamperen naar, zoals het staat. En vandaar we nu naar het gemeentehuis zijn gegaan naar de burgemeester. Om te vragen van uh, wat kunt u aanbieden voor oplossingen voor deze mensen? Hoe kunnen we ze in ieder geval iets menswaardiger uh, omgaan? Ja, goed. Wachten ze op uh, op uh, van de burgemeester? Ik dank u wel, meneer Vester, sp statenlid ja. in de provincie Drenthe. De Griekse verkiezingen van uh, komende zondag zijn niet alleen spannend voor de Grieken zelf. De financiële wereld, de internationale financiële wereld, houdt de adem in. Ondertussen staan de beurzen vandaag al de hele dag op winst. Na woorden van de Europese Centrale Bank, economie-redacteur Merel Stiklorum. Merel, waarom zijn de beleggers nou zo bezorgd over die Griekse verkiezingen? Ja, we hoorden het net al even in het bulletin. Hè. Ze zijn bang dat die anti-Europese Griekse partij, Syriza, de verkiezingen wint. Want Syriza die wil graag af van de, ma de maatregelen, het, het, de, de voorwaarden eigenlijk die de EU heeft gesteld in ruil... Voor steun. En ja, als zij, op, als zij inderdaad winnen... en er moet ook weer opnieuw onderhandeld gaan worden met de Europese Unie... Ja, dan is het einde zoek. Dan um, uh, uh, kan dat gewoon escaleren. Uh, de geldkraan uit Europa kan dan worden dichtgedraaid... En dat betekent dat Griekenland dan om zou vallen. En dan hebben beleggers ook nog in Spanje en Italië in het achterhoofd. Die dus mogelijk dan uh, uh, dreigen meegesleurd te worden in die Griekse val. En dat is natuurlijk al helemaal niet meer te bekostigen... om die landen te gaan redden door de Europese Unie. Ja, maar als jij dat nu vertelt... dan zou je verwachten dat de beurzen eerder omlaag gaan in aanloop naar die verkiezingen. Ja, je zag ook wel dat de hele week al beleggers... Uh, Aarzelend, afwachtende houding hadden uh, op de beurs. Maar vandaag dus hogere standen inderdaad. En dat komt door geruststellende woorden van uh, president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank. Want, zo zegt Draghi, wij zijn er in elk geval. Mocht blijken dat na die Griekse verkiezingen de pleuris uitbreekt op de financiële markten. Uh, dan uh, kunnen wij uh, de backup zijn ja. voor de hele financiële wereld. En, en hoe ziet die backup eruit dan? Nou, de, de grootste angst is eigenlijk dat uh, banken onderling elkaar... geen geld meer durven uit te lenen, mm -hmm. um, uh, mocht dus uh, het ergste scenario uh, waar worden. Want dan denkt de ene bank van ja, als ik nu geld aan, aan bank, uh, bank B uitleen... dan krijg ik het misschien niet meer terug. Um, dus dat doe ik dan maar niet. Nou, dat betekent eigenlijk dat de hele financiële wereld elkaar in de greep houdt. Er gebeurt niks meer. Alle raderen zijn vastgelopen. Uh, banken die geen geld meer hebben, ja daar heb je natuurlijk niet zoveel aan. Dus dan wat, zou alles omvallen. Dus vandaar dat de Europese Centrale Bank de olie uh, wil toevoegen... dan in dat uh, financiële systeem, mocht dat nodig zijn. Okay. En uh, ja, dat zie je dus ook wel terug in de koersen van de banken vandaag. Die zijn de beleggers zijn gerustgesteld over die banken. Bijvoorbeeld in Nederland, uh, ING, 4,5% hoger. En dat zie je eigenlijk ook in de rest van Europa. Oké, okay, Merel, dankjewel. Merel Stiekelorum uh, op de beursvloer van uh, de NOS. Slecht nieuws. Uh, slecht nieuws vandaag voor Nederlandse banken. Voor maar liefst vijf Nederlandse banken. Rabobank, ING, ABN AMRO, SNS Bank en de Leaseplan Bank. Ze zijn minder kredietwaardig uh, geworden... En uh, daarvoor moeten we kijken naar kredietbeoordelaar Moeris... want die heeft het oordeel uitgesproken. Vraag is, moeten we ons zorgen gaan maken over ons geld? Andere vraag, wat betekent het voor de Nederlandse banken? We gaan daarover praten met Hans Ludo van Mierlo, journalist, oud-bankier. Uh, goedemiddag, meneer van Mierlo. Goedemiddag, goedemiddag. Laten we eens bij de klanten uh, uh, beginnen. Uh, voor wie, uh, is dat echt slecht nieuws voor klanten? Uh, klanten zullen er niet direct heel erg veel van merken. Als ze er al iets van merken, dan zou je... Maar dat ze met enige fantasie kunnen zeggen dat klanten die lenen... een heel klein beetje meer zou gaan betalen. Dat klanten die sparen een heel klein beetje meer gaan krijgen. Maar het is verwaarloosbaar van de invloed. Dus ik zou zeggen, eigenlijk merk je er niks van. Maar dat zouden de effecten zijn. Ja, en als je aandeelhouder bent van een van die vijf? Nou, dan geeft het in ieder geval aan, dat oordeel van Moody's... dat die banken duidelijk minder winst zullen maken in de toekomst... Uh, maar dat wisten we eigenlijk al. Je zou kunnen zeggen dat Moody's vannacht een foto heeft gepubliceerd... van hoe de banken erbij staan. En die foto die lijkt nieuws te zijn. Maar eigenlijk is die foto iets wat we gisteren ook al konden zien. Alleen heeft iemand het nu even ja. officieel verklaard. Nou, Het punt is, als Moody's het hardop zegt, dan uh, krijg je toch een schrikreactie. Ja, je krijgt een schrikreactie omdat sommige mensen denken het is nieuw. Hmm. En omdat die mensen dat denken, heb je kans dat het effect zelfs nog iets groter ja. wordt. En hoe rijm je nou toch de uitspraak van Moody's, uh, deze afwaardering, met die uitspraak dat de Rabobank, een van die vijf, een van de gezondste ter wereld is? Ja, dat kan ik misschien het beste uitleggen door te zeggen dat die kredietoordelen van die verschillende bureaus, die zien eruit als een hele grote hoge trap. En iedereen heeft zijn eigen plek op die trap, die is ooit ergens neergezet. En de Rabobank staat bijvoorbeeld op de hoogste tree, uniek hoog in de wereld. Maar nu heeft Moeders gezegd, jij staat op de allerhoogste trap. Je blijft wel de allerhoogste, maar je moet wel één of twee treden terug. Hmm. En bijna alle anderen moeten ook één of twee treden terug gaan staan. Dat is niet alleen omdat die banken misschien problemen zouden hebben... maar omdat die banken opereren in een economisch klimaat waar het minder gaat. Dus door het, door, de... systeem, door het systeem is bijvoorbeeld ook de Rabobank... één van de slachtoffers in die afwaardering? Ja. ja. Omdat de economische omgeving wat minder wordt... is het oordeel... dan gaat het met die bank ook iets minder goed. Maar het is wel de beste bank... qua financiële gezondheid van de wereld. Ja. Dan zeg je, Jouw vak is in de economie opereren. En de economie wordt wat minder. Dus word jij ook wat minder. Er wordt wel steeds meer waarde gehecht. Heb ik het idee aan, uh, aan die, die oordelen van uh, Fitch ook. Hè, van Moody's nu weer. Uh, uh, het, het zet die, die financiële wereld steeds meer op scherp. Zo lijkt het. Bent u dat met me eens? Of, of valt dat mee? Of is dat gewoon de perceptie van, van, van, van het publiek? Nou, er wordt vaker over dit soort dingen gesproken. Omdat er onrust is in de financiële wereld. En alle signalen worden opgepakt. Ja. Vroeger werden die... Uh, status van de bank ook wel eens een beetje verhoogd, een beetje verlaagd. Dat was informatie voor de binnenwereld, overwegend. Maar omdat iedereen vandaag zenuwachtig is, ja. inclusief de gewone man... kijkt iedereen naar alles wat er gebeurt. Dit versterkt en de boel nog wel een beetje meer, hè? Het geeft allemaal een gevoel van onbehagen. Het gaat niet lekker in de financiële wereld. En het gaat niet, niet lekker met de schulden van de landen. En wat gaat er met ons gewone burgers gebeuren? Want iedereen snapt al wel... Het kan niet zijn dat de problemen daar blijven. Die dalen natuurlijk ook een keer op de gewone burgers neer. Ja. Zeg maar er komt een nou, moment ja. van eindafrekening. Oké, okay, ons geld is, uh, begrijp ik toch, uit uw uh, geruststellende woorden... is wel veilig ons spaargeld. Uh, daar hoeven we ons geen zorgen te maken. Bovendien is de staat altijd uh, uh, ook tot een zeker bedrag garant. Hè? Dus dat, dat, dat ja, zit wel snel. Kijk, maar... op, ja, op, die op die trap van uh, kredietwaardigheid staan de Nederlandse banken heel hoog. Hm. Nederland staat ook heel hoog. Dus als we iets omlaag zijn gegaan... staan we nog steeds hoog ten opzichte hm. van de buren... Maar iets lager dan waar we waren. Ja, maar nu wil je een lening afsluiten. Wat dan? Niks. Gewoon naar je bank gaan en vragen of oh. ze alstublieft iets mag hè? Dus dan zeggen ze niet, ja, door die lagere rating moeten wij misschien meer betalen geld, uh, om geld te lenen. Dus uh, ja, daar gaan we. Nou, ja, dat zal... Dat gebeurt uh, al, hè? Ja, ja, maar dat het, gebeurt is zo, het is zo, marginaal, het is zo ja. marginaal wat het invloed is op individuele leningen. Maar ja, het, uh, het lenen bij banken is wat ingewikkelder geworden. Ja ten opzichte van een paar jaar geleden, toen het wel heel erg makkelijk was. Maar je kunt je voorstellen dat wij dus, hoewel we dus hoog op de ladder staan... toch nog een paar trapjes, uh, treetjes uh, gaan zakken... Al als dat systeem verder uh, in, in financieel zwaar weer komt en blijft, Wij kunnen nog wel een paar treden omlaag voordat er paniek komt. Maar bij iedere tree die we omlaag gaan, moeten er wel alarmbellen gaan, uh, gaan rinkelen. En eigenlijk, omdat banken uh, dit al voorzien hadden... zijn ze ook bezig om hun eigen buffers... Hun eigen kassen flink te vullen, zodat ze het slechte economische klimaat waar ze in moeten ook aankunnen. Ja, en ondertussen wordt alles gewoon wat duurder en moeten we allemaal meer ons best doen om, uh, om geld te verdienen. Dat, dat, dat, dat is altijd goed, die dat, ja, dat... om geld te verdienen. Nou oh, ja, ja. Oh. voor veel mensen is het uh, bijna een must. Hè. Soms een must, uh, een een religie uh, als het ware. Ja. Nou, wij wij praten vele vele over over de bankencrisis. Inmiddels is een die ook een uh, staatsschuldencrisis geworden... Eigenlijk dit jaar pas voor het eerst, in grote mate, bereikt de crisis de gewone man. En de problemen van de banken zijn nog niet helemaal voorbij. Die van de regeringen zijn helemaal nog niet voorbij. En nu merken we dat de financiële crisis echt over iedereen neerkomt. Dus de komende jaren zullen we elkaar nog heel vaak praten over hoe staat de wereld erbij. En wat is het welvaartsniveau waar wij ons nu bevinden. En hoe zal dat over een paar jaar zijn. De weg omhoog is er nog niet. Nee, Hans Ludo van Mierlo, journalist, oud-bankier. Hartelijk dank. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De nieuws- en sportquiz. We gaan in de Nationale Nieuws- en Sportquiz deze sportzomer... op zoek naar de nieuwskenner van de week. Dat gebeurt altijd al op Radio 1. Alleen dan nu zeven dagen lang. Op zondag spelen we dan de finale. En uh, vandaag spelen we de, de quiz met Theo van Leest... uit Capella aan de IJssel. Welkom, meneer van Leest. Dank je wel. U leest ook veel? Dat is een flauwe grap, zeg. Nou, het is een. Inderdaad een flauwe grap, maar ja. ik lees inderdaad heel veel, ja, dat klopt. Kranten, boeken, ja. Dus u bent helemaal op de hoogte, Hoeven volgens geen zorgen te maken? Nou ja, dat Ga... kan ik, uh, ik heb het aantal punten gezien. Ja, en 144 uh, maanden. Dat lijkt, al, me, dat lijkt me bijkans, een schier onmogelijke opgave ja. om het van achter te spreken. Sprak hij optimistisch. Ja. Zullen we het gewoon wel gaan proberen? Laten we doen. We beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. Het blijft allemaal eh, relatief mager. Dat geldt dus uh, voor volgend jaar. Hè? Dus al die extra belastingen, die maatregelen uit dat vijf partijenakkoord. Wat dat akkoord zeker laat zien, dat, dat de economische crisis waarin wij zitten nog wel even doorduurt. We beginnen met uh, vraag 1. Het Koendouze akkoord, vijf partijenakkoord, lenteakkoord, hoe je het maar wil noemen. U weet waar we het over hebben. Dat is doorgerekend door het uh, Centraal Planbureau. Hoeveel procent is het begrotingstekort volgend jaar volgens dat CPB? 2,9, Helemaal correct. Europa wil dat landen een tekort van maximaal 3 hebben. Daar zou Nederland dus keurig aan voldoen. Meneer Van Leest, vraag 2. We hebben al jaren te maken met een begrotingstekort. Veel politieke partijen, u weet dat, streven naar een begrotingsevenwicht. Daarvoor zijn volgens het planbureau nog wel 25 miljard extra aan bezuinigingen nodig. In welk jaar zou dan dat begrotingsevenwicht bereikt zijn? Ik dacht in 2017. Dat is, uh, dat is juist, ja. Door met de sportvraag. Uh, er is natuurlijk weer gevoetbal gisteren op het uh, Europees kampioenschap. Spanje won met 4-0 van Ierland, dat daardoor is uitgeschakeld. Hoe heet de spits van Spanje die twee keer scoorde? Torres. Fernando Torres. Ja, eindelijk doet hij het voor Spanje. Lang uit vorm, maar hij scoorde twee keer. Ander voetbalnieuws, meneer Van Leest. Ajax heeft drie nieuwe mensen aangesteld in de raad van commissarissen. Drie zwaargewichten uit het bedrijfsleven. Theo van Duivenbode en Leo van Wijk zijn de eerste twee. Welke oud-minister en uh, topman in het bedrijfsleven is beoogd voorzitter van de raad? Dat is meneer Weijers. We noemen hem ook Hans Weijers, minister van, is goed hoor, minister van Economische Zaken, topman Axo Nobel. Ja, van Duivenbode kennen we natuurlijk als oudspeler van Ajax en van Feyenoord. En heeft bij de KVB gewerkt Leo van Wijk, hoogste baas KLM. Meneer Van Leijs, u ligt op koers hoor. Vier punten verzameld, meer kan niet. Door met vraag 5: we laten een fragmentje horen met de vraag wie is hier aan het woord? Nou, u zult begrijpen dat ik namens de Nederlandse regering heb uh, laten weten dat wij ook grote zorgen hebben over uh, de financiële ontwikkelingen op Curaçao. Mevrouw Spies. Liesbeth Spies, inderdaad. Demissionair minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties Ja, en dus mag ze ook wat zeggen over Curaçao. Mevrouw Spies zei dat de premier van Curaçao haar niet heeft weten te overtuigen. De situatie is volgens haar ernstig en urgent. Maar de premier heeft geen concrete plannen voorgesteld. En de vraag luidt, hoe heet die premier van Curaçao? Meneer Schotten. Mooi dat u dat wel hartstikke goed. Gerrit Schotten, ja, een tekort van 35 miljoen euro op de begroting. En dat is zo'n crisis geworden dat het kabinet gisteren bijna viel. Uh, de volgende vraag, dan, dan kunnen we het nog even flink opschroeven. En wordt u misschien wel de bedreiger van uh, degene die maandag die 144 punten scoren? Want uh, dit is uh, het moment om uh, de score op te vijzelen. Maximaal vier punten te verdienen. U krijgt hints over een persoon uit het nieuws. En de vraag is natuurlijk... Wie bedoelen we? Als u het weet, zegt u stop. Stoppen we de band en dan kunt u het antwoord geven. Um, we bezoeken dus vandaag een persoon. Luister goed. Vier. Ik kwam vanuit het niets. Stop. Gokje. Een gokje. De Bosman uit in Berlijn. Nou, dat uh, is helemaal, helemaal goed. Dat is meteen vier punten. Uh, komt u op een, een nieuwsfactor van tien... En uh, nou ja, beter kan dus niet. Uh, de druk uh, gaan we wat verhogen. Uh, adem rustig in en adem rustig uit. Uh, zometeen ronde 2 van de Nationale Nieuws en Sportquiz hier op Radio 1. Borden we live. Patrick Hernandez, uit 1979. Theo van Leest, hebt u net gehoord. Gaat de tweede ronde spelen van de nationale nieuwsquiz. Met op zak, meneer van Leest. Bent u er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ja, moet je daarop zeggen. Ja. Factor 10 in, uh, in handen. Jeroen, de spelregels nog even. Um, ja, factor heeft... 10. Hè. Dus uh, alle vragen centrum. die u nu nog goed heeft. Binnen die 90 seconden vermenigvuldigen we met 10. En dan komen we uit op een, op een, op een uh, score. En... Ja, heeft u de 15 goed, dan bent u hmm. uh, tot nu toe de hoogste scoren. Dat is pittig, maar we gaan het proberen. Een snel pasroep, hè, als het uh, te pas komt. Ja. We beginnen nu. De Nieuws en Sportquiz. De Britse premier Cameron heeft tegen een commissie gezegd... dat er meer afstand moet zijn tussen politiek en wat. En de media Murdoch. Ja. Media. In Frankrijk is een uh, fabriek opgerold waar ze wat maakten. Pas. Nepgeld. In welke ja. stad viel er gisteren een man, 1 man, 191 meter van een hotel af? In welke stad was dat? Uh, Singapore. Ah, welke Nederlandse bank wil nog dit jaar een deel van de staatssteun terugbetalen? ING. Dat is Tra goed. Trainer Harry Redknapp is ontslagen bij welke Britse voetbalclub? Tottenham. Uitzeker. Ah, de rente van welk Europees land bereikte gisteren een recordgrens van 7 Spanje. Hoeveel goed? procent kans heeft Oranje om een kwartfinale nog te bereiken... volgens berekeningen van de Rijksuniversiteit Groningen? 10 Nee, dat is 12, 13 procent. Dirk Poot wordt de nieuwe lijsttrekker van welke politieke partij? Pas. Piratenpartij. iWorks gaat het boek Het Diner verfilmen. Wie schreef het boek? Koch. Uitzeker. Oh, de hoge snelheid zijn. TGV uit Frankrijk moest gisteren stoppen omdat er wat op het spoor lag. Een kakas. Een haardroog uit de foto's. Wat is de naam van een bekende Amerikaanse hardrockband die de politie helpt bij een moordzaak? Pas. Metellica. Welke FNV-bond met 200.000 leden doet niet mee met de nieuwe vakbeweging? De Anbo. is goed. Hoe heet de kredietbeoordelaar die vijf Nederlandse banken heeft afgewaardeerd? Moody's. Dat meer Zoetermeer en Delft zeggen dat welke woningcoöperatie de huizenmarkt verpest? Vestia. Dat is goed. Ik heb geen idee hoeveel. Nee, geen 15. Meer. Het zijn er negen, dus dat is 90 punten. <laughs> u heeft het net niet gehaald. Maar We laten zien gehaald. dat u... Uh, nou ja, uh, wel die nieuwsfactor natuurlijk helemaal volle bak gescoord, dus... Uh, ja, u heeft het uh, uitstekend gedaan. Volgens mij heeft u laten zien dat u het uh, zeker in de vingers heeft... en krijgt gewoon ons uh, prijzenpakket mee. Uh, twee toegangskaarten voor beeld en geluid hier op het Mediapark Hilversum... en uh, als aanvulling uh, op uh, de tentoonstelling over het werk van André van Duin. Is er uh, deze zomer ook André van Duins pretfabriek te zien? Uh, daar moet u wel voor 3 september daar naartoe gaan. Het schijnt erg leuk te zijn. En u krijgt ook nog een boek over andere tijden sport... geschreven door Jurgen Leurdijk en Dirk-Jan Roerleven. Meneer leest uit Capelle, dank u wel. Fijn. Ant, we gaan nieuws samenvatten en daarvoor is uitgenodigd hier te verschijnen Marjette Kool. Tot 2017 moet er nog eens 20 miljard euro worden bezuinigd... om de overheidsfinanciën weer gezond te maken. Dat zegt een studiegroep van topambtenaren... en vertegenwoordigers van het Centraal Planbureau en de Nederlandse Bank. Hun advies is gericht aan de politieke partijen en het nieuwe kabinet. In een dorp in de Duitse deelstaat Neder-Saxen heeft een vader zijn vier kinderen om het leven gebracht. Daarna probeerde hij zelfmoord te plegen, maar dat mislukte. De 36-jarige man ligt in het ziekenhuis. Hij had een afscheidsbrief achtergelaten. Waarschijnlijk waren huwelijksproblemen het motief. De moeder van de kinderen was op vakantie. Noorwegen heeft voor het eerst JSF-straaljagers besteld. Het zijn er twee die in 2015 geleverd moeten worden. Nooren besloot al in 2008 om de Joint Strike Fighter aan te schaffen. Nederland betaalt mee aan de ontwikkeling van JSF... en overweegt ook om toestellen aan te schaffen. Maar een besluit daarover is doorgeschoven naar het volgende kabinet. En tussen Tilburg en Breda rijden weer treinen. Het treinverkeer lag vanochtend stil... omdat treinpersoneel dacht dat er een explosief langs het spoor lag... Maar het was een stuk ijzer en dat half uit de grond stak. Oh ja, AMB Verkeersinformatie. Het is best druk op de weg. Op dit moment 11 files. Ik geef u de bijzondere files. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naarden en het knooppunt MNES 4 kilometer. De A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Hoevelaken en de afrit Bunschoten 7 kilometer. Komt er een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Maastricht Airport en Maastricht 5 kilometer. Bij het knooppunt Kruisdonk zijn er twee rijstokken dicht. En dan de ring A10 richting het Koenplein is bij de afrit uh, Volendam de oprit dicht. Dat komt door een ongeluk. A50 Arnhem richting Os tussen Heter en het knooppunt Ewijk 5 kilometer. En op de A325 Arnhem richting Berg en Dal. Daar staat voor de Waalbrug bij Nijmegen 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We praten zo direct met de nieuwe nummer 4 op de kieslijst van de ChristenUnie. Gert-Jan Segers. En we duiken in de geschiedenis van speelstad en hoofdstad van Oekraïne, Kiev. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur avond. De Radio 1 Sportzomer van 2012. Chris Berry morgen is het te gast bij ons in de Radio 1 Sportzomer tussen 1 en 4 over. Dat wordt gezellig met Bent. En ondertussen toch maar even de zwaardigheid van de economische crisis op tafel leggen in de sportzomer. Want die woekert natuurlijk maar door en door. En op tal van niveaus wordt nagedacht over waar bezuinigingen te vinden. Hoe te hervormen de komende jaren. Het wordt dus nu aan een adviesgroep van, studiegroep, een adviesgroep, een studiegroep van ambtenaren. En die groep heeft becijferd dat er tot 2017 20 miljard extra gesneden moet worden. Het Centraal Planbureau, weet dat misschien nog... zei gisteren dat het zo'n 25 miljard zou moeten zijn. Volgens de voorzitter van de studiegroep, topambtenaar Richard van Zwol... is er geen verschil van mening uh, tussen deze instanties. Maar het hangt ervan af hoe je het berekent, hoe je de som maakt. Ingewikkeld verhaal, maar meneer van Zwol, u kunt het uitleggen. Mijn collega Koen Teulings heeft feitelijk antwoord gegeven... op een feitelijke vraag. Hoeveel moet je doen om het tekort... Uh, Inclusief uh, een, een rekening houdend met uh, de economie in 2017 om nul te hebben. En dat cijfer is 25 miljard. Ook ons rapport gebruikt de CPB-cijfers. Maar voor een structureel begrotingsevenwicht... hou je geen rekening met de grilligheden van de economie. En voor een structureel evenwicht uh, heb je een pakket nodig van 20 miljard. Dan voldoen je met 20 miljard ook aan de opgave voor de vergrijzing. En met 20 miljard voldoet Nederland ook aan de afspraken... die we zelf hebben gemaakt rondom het Stabiliteits- en Groeipact. Hoe belangrijk vindt uw studiegroep dat die 20 miljard... ook werkelijk wordt gehaald in 2017? Enorm belangrijk. Uh, onze analyse is dat uh, in de nasleep van de financiële klap in 2008-2009... de overheidsfinanciën nog niet stabiel zijn. Instabiliteit... Uh, is slecht voor vertrouwen. Wij willen de overheidsfinanciën schokbestendig maken. Stabiel. Is goed voor vertrouwen. Vertrouwen is goed voor economische groei. Groot het groot probleem is natuurlijk de inkomsten. Uh, de economie loopt niet goed. En een ander probleem, dat zijn de uitgaven. En dan met name in de zorg. Wat kunt u daarover zeggen? Ja, de zorg is inderdaad een grote stijger. Dus de, st de zorg stijgt veel meer dan uh, de economie stijgt. Dus de zorg eet eigenlijk de... ...overheidsfinanciën leeg, maar daarmee dus ook uh, het besteedbaar inkomen van burgers. Want het leidt allemaal tot hogere premies in de zorg en in de AWBZ. Maar goed, het is al jaren zo dat die zorg een soort monster is voor de overheidsfinanciën. Het is nu toe de politiek niet gelukt om het op te lossen. Heeft u de vertrouwen dat het ooit wel gebeurt? Jazeker. Uh, daarom is ook door uh, het ministerie van VWS en het ministerie van Financiën uh, hard gewerkt aan uh, uh, nadere uh, voorstellen en mechanieken. Die uh, worden binnenkort ook gepresenteerd. Wij hebben daar in ons rapport op gewezen. En daarmee hopen wij een handreiking te hebben gedaan aan politieke partijen die op dit moment hun verkiezingsprogramma's aan het afronden zijn. Ja. Dan heeft u uh, ook een mechanisme uitgewerkt... waarbij het niet meer zo is dat ergens halverwege een periode... als het nog slechter gaat, er opeens opnieuw onderhandeld moet worden... maar dat je dat van tevoren al vastlegt. Wat kunt u daarover vertellen? Ja, uh, wij zeggen, uh, definieer uh, dat als het stoplicht op rood staat... als je tegen de vangrail botst... dat je van tevoren weet welke maatregelen je neemt. Dat is transparant, dat geeft ook vertrouwen, dat is ook goed. Wij zeggen, maak een set aan maatregelen, reserveer die als het stoplicht op rood staat, dan uh, neem je die maatregelen gelijk... en dan uh, uh, doe je bepaalde reserveringen, keer je daar niet toe. En daarmee voorkom je een soort zeven weken mislukt katshuis? Daarmee voorkom je dat je uh, pas uh, hoeft, moet onderhandelen... wat te doen als je tegen de vangrail botst. Dat weet je van tevoren en dat weet iedereen in Nederland dan van tevoren. Dat is ook stabieler, geeft ook meer vertrouwen. Heel veel mensen zullen dit advies heel serieus nemen. Hoe groot zou de kans dat een kabinet dit ook helemaal gaat overnemen of opdelen? Als je kijkt naar het verleden, dan zie je dat kabinetten de adviezen van een studiegroep begrotingsruimte over de systematiek en het beleid eigenlijk nagenoeg overneemt. En dat de doelstelling van het pakket aan maatregelen door politieke partijen voor het overgrote deel wordt overgenomen. Maar goed, resultaten van het verleden zijn geen absolute garantie voor de toekomst. En zo is het. Nou, die kennen we wel hè. Ja, dat weten we. Uh, ja, dat was meneer Van Swol. Ja. Richard. Dat ik. We gaan naar het volgende onderwerp. Ik was even op zoek, uh, sorry, daarvoor. Bij de vorige verkiezingen stond hij nog op uh, nummer 12 van de ChristenUnie. Maar nu is hij gestegen naar de vierde plaats, lijkt me een hitparade. Gert-Jan Segers, op dit moment nog directeur van het wetenschappelijk bureau van de partij... de Groen van Prinsterer Stichting, nu aan de lijn. Uh, goedemiddag, meneer. Ja, goedemiddag. En uh, van harte gefeliciteerd. Ja, dank u wel. U heeft promotie gemaakt, hè? Ja. ja, toch wel, ja. Want we kunnen wel stellen dat u nu in de Kamer gaat komen. Ja, we moeten wel heel slecht doen als dat uh, mislukt zou, ja. Ja, want, want waar denkt u aan? Hoeveel, hoeveel zetels... Uh, Gaat, nou, uh, gaat de ChristenUnie halen? Want... We hebben nu vijf. Ja, uh, ja minimaal zes. Dat, uh, dat zou het wel heel mooi zijn. Hmm. Zes in de peilingen? Uh, ja, inderdaad. <laughs> ja. Met af en toe een uitschieter. Maar uh, ja. ja, dus we staan een beetje in de plus. En, en, uh, maar goed, we zijn niet opgericht om, om, uh, om een enorme megapartij te worden. We willen vooral een heel helder geluid willen we laten horen. En jullie willen toch zo veel mogelijk worden, denk ik? Wij we willen dat wel groter worden ja. dan ja. we nu zijn, zeker. Ja. Okay. Uh, wat voor Kamerlid wilt u zijn? Heeft u daar al een idee van? Heeft u al het idee van, god, daar en daar wil ik me voor inzetten? Nou, ik heb uh, toen ik uh, vier jaar geleden terugkwam vanuit het buitenland. Ben ik het eerste waar ik me mee bezig heb uh, gehouden. was het islamdebat en integratiedebat. Okay. En dat is een onderwerp wat me wel uh, na aan het hart blijft. Ja, want u heeft gewerkt in Egypte. Is dat ja. ook even, heeft dat ermee te maken? Zeker, toen is uh, toch wel de, de, de vragen rond uh, islam... die zijn toch wel heel nadrukkelijk uh, op mijn bordje komen, komen te liggen. En daar ben ik hiermee aan de slag gegaan. Omdat het hier natuurlijk ook ja, een, een, een, een zeer belangrijk uh, debat... en een, soms ook een heel uh, heet debat was. Uh, nu lijkt het erop dat Wilders een beetje een ander speeltje heeft. Hij is nu bezig met, uh, uh, met de euro. Maar ondertussen blijven er wel de vragen rond integratie... en de verhouding islam-westen, die blijven onverminderd uh, actueel. Dus uh, dat is een onderwerp waar ik, waar ik me uh, zeker mee bezig zal houden. Maar goed, dat zal ook, uh, dat zal ook meer zijn, de grote vragen... Rond Europa bijvoorbeeld, dat is ook iets wat wat mensen ja, aan het hart gaat, maar ook sociaal, De mensen die een help en hand nodig hebben. Dus ik denk dat ik breed inzetbaar ben. Ja, maar maar we gaan het, he? het zien. Het moet wel met een, ja, een zeker, als, je, zeker. als je een relatief kleine partij bent. Ja, precies. Mag ik even van uw expertise? Aangaande Egypte gebruik maken. Ja. Als u zegt, ja, daar ben ik, daar ben ik geweest, daar heb ik ja. zeven jaar gewerkt voor een christelijke zendingsorganisatie. Hoe beoordeelt u de huidige situatie in dat in land, waar nu het parlement naar huis is gestuurd, de, grondwet, de nieuwe grondwet op zich laat wachten en de verkiezingen aankomen? Ja, ik heb via een, een studiecentrum waar ik uh, coördinator was, heb ik voornamelijk opgetrokken met de christenen daar, dus daar heb ik ook nog het meeste contact mee. Ja, het is, het is natuurlijk dramatisch. Ben ook Afgelopen jaar ben ik er geweest rond, rond de verkiezingen in november. Dus ik kom nog één of twee keer per jaar ook terug in Egypte. Ja, en, en waar zij nu voor staan, dat is een, een, zo'n beetje een keuze tussen... om het maar even bijbels te zeggen, Duivel en uh, beelzebul. Uh, uh, aan de ene kant heb je dus het oude regime, uh, de ene kandidaat... aan de andere kant heb je moslimbroederschap... Uh, die nu in een gevecht met elkaar zijn. Uh, en daar moeten christenen t, uh, tussen kiezen. Maar ondertussen is het land uh, in, in chaos. Economisch is het een drama. Democratisch is het een, uh, is het een drama. Het is onduidelijk uh, wat er nu gebeurt. Uh, ja, dat, dat, uh, het is echt vreselijk om aan te zien. Ja, maar uw partij komt juist uh, op uh, voor verdrukte christenen elders ja, in de wereld. He? Wat zeker. gaat u uh, voor de, uh, de, de kopte in Egypte betekenen? Nou, bijvoorbeeld toen wij de laatste keer in november daar waren... hebben we ook het gesprek gezocht met een, met een vertegenwoordiger van de moslimbroederschap. En uh, nadrukkelijk ook gesproken over godsdienstvrijheid. En ook hele indringende vragen gesteld. En als je dan toch doorvraagt, ja, dan slaat je de je om het hart... Uh, als er antwoorden komen over uh, wat gebeurt er. Bijvoorbeeld als uh, iemand christen wordt. Bijvoorbeeld. Ja, dan, dan is de uh, ultieme repressie, zegt hij... tenminste, zei deze vertegenwoordiger... Is, zou uiteindelijk uh, de doodstraf kunnen zijn. Dus ja, dat zijn denkbeelden die natuurlijk heel ver afstaan... van een vrije democratische samenleving. Uh, dus wat je kunt doen is uh, beperkt... is maar wel steeds aandacht vragen voor minderheden. Niet alleen voor christelijke minderheden, hoor. Maar ook mm -hmm. uh, in het hele Midden-Oosten gaat het om uh, veel andere minderheden ook. Denk aan de etnische minderheden in uh, Irak. En dan zie je dat, dat, he, dat he, die hele brede schakering... dat hele palet in het Midden-Oosten... wat er altijd was, dan zie je dat dat steeds meer een soort monocultuur wordt... waarin islam ja, de dominante factor is. En dat is geen winst. U, uh, kunnen, we kunnen u gerust een, een duizendpoot uh, gaan noemen. Hè? Want u heeft uh, gewerkt als journalist voor deze zender. Ja, dat Radio 1. U bent, uh, is wel een tijdje geleden, maar toch. Ja, u bent zendeling geweest. Gaat nu de Kamer in... Um, en, zo heb ik begrepen, nog wat cabaret gespeeld in uw studententijd. <laughs> dat is heel lang geleden. <laughs> wordt het leuker? Dat vragenuurtje uurtje zometeen met u. Um, ik zal er eventjes in moeten komen. Dus, maar uh, wie weet, wie weet. Maar ja. dat is echt lang geleden. Dat is mijn studententijd en vlak daarna geweest. En uh, ja, ik uh, ben nog weer in de veertig. Dus, uh, <laughs> ik, ik vroeg me af wat voor kamerlid u ging, uh, gaat ja. worden. Hè? Want u staat in de traditie van uh, mensen als uh, Jongeling, Schutte, Rauvoet, ja. ja. uh, Recent. Uh, wat voor kamerlid wordt, uh, wordt, uh, wordt u? Ja, ik vind het lastig om dan, dan één iemand eruit te pikken... en zeggen van nou, uh, uh, dat, is mijn, dat is mijn rolmodel. Maar wat ik, wat ik bij verschillende Kamerleden heel erg mooi vind... en om even een veilig voorbeeld aan buiten mijn eigen uh, traditie noemen... En, en misschien is dat ook iets te, te hoog... Uh, nou, noem hem. Gegrepen. Als ik kijk naar iemand als Frits, uh, Frits Bolkestein... die nadrukkelijk tot een heel andere traditie behoort... en op veel punten ben ik het absoluut niet met hem eens. Maar het was wel iemand die uh, uh, de politiek binnenkwam... met een heel duidelijk uh, doel. Die uh, grote ideeën kon verbinden met praktische politiek. En dat vind ik wel heel knap. Dat, dat uh, hoop ik dat ik dat ook kan. Dus nou, ik heb... geef eens een voorbeeld. Wat is een groot idee wat u hebt... en waarvan u zegt, dat ga ik in de praktijk van uh, de Tweede Kamer straks laten horen? Nou, als je nu nadenkt over de rol van de overheid... en de, en de taak van de samenleving... dan zie je dat die overheid kleiner wordt, minder geld... Te besteden heeft. Dus die samenleving moet meer taken oppakken. Dus denk aan de zorg, aan het onderwijs. Uh, dat is een heel groot thema. Dan zou ik heel graag uh, daar praktisch over na willen denken. Hoe kun je opnieuw uh, professionals de vertrouwen geven? Hoe kun je regeldruk uh, verminderen? Zonder dat je mensen aan hun lot overlaat. Want uh, nu trekt de overheid zich vaak terug, maar wordt het aan de markt ja. overgelaten. Of zegt jongens, nou, we laten het op zijn belopen en we zien wel wat er. Uh wat er gebeurt, dat zou niet uh, de weg moeten zijn. Maar tegelijkertijd zien we dat de verzorgingstaat in de huidige uh, omvang, ja dat, dat die door zijn hoeven zakt. Dus dat is een heel groot thema. Dus ik, nou, dat zou ik graag klein willen maken en daar zou ik uh, handen en voeten aan willen gaan. En blijft u wel directeur van het wetenschappelijk nee, bureau? Nee, zeker niet. Kan nee, niet? nee ja, dat is niet uh, te uh, combineren. Nee. Nee. Tenminste, niet bij ons. Bij de SP geloof ik wel, maar uh, ja. nee, bij ons niet. U komt op de lijst, u komt in de Kamer, dat is wel, uh, wel zeker. Gert-Jan Segers, uh, hartelijk dank en uh, veel succes zometeen na uh, de 12e september. Dank u wel. Dan zien we u terug in de Kamer voor de ChristenUnie. Zometeen horen we meer over de historische en culturele kant van speelstad Kiev... en hoofdstad natuurlijk van Oekraïne. Eerst tijd voor Coldplay. Koolplay gaat nog even door, maar wij stoppen ermee. Want hier zit hij. Tom van Heck. Ja, goedemiddag. Daar zijn we weer. Uh, u kunt weer klagen. De ja. lijnen gaan open. Tom, uh, en, en zeg nog eens even, welk nummer moeten ze bellen... om jou echt, echt jou aan de lijn te krijgen? 0800-1101. Dus 0800-1101. En uh, ja, over allerhande... onderwerpen van uh, Europese angst... Uh, Heb je al een lijn kunnen ontdekken? Nou oh, ja, sport speelt zijn. natuurlijk wel een grote rol. Dit programma speelt een enorme rol. Mensen die, die iets leuk vinden aan het programma... of juist helemaal niet, of te veel sport, of te weinig. En nou, we krijgen eigenlijk van alles langs. En soms ook mensen gewoon met hele leuke en vrolijke vragen... of we ze daarbij uh, kunnen helpen. Dus het is een mooie... Weer waar het heet ook in gesprek met. Ja, en niet, we, de, de, want jij het is het niet de alleen, de Ja, ik noem een beetje de leggen ja. Ik vind het leuker als iemand een beetje wat te klagen heeft. <laughs> ja. Ook over ons of over mij. of zo. vind ik eigenlijk ook wel vrolijk. En over het algemeen Durf kunnen het we er, dat? Durf ook over jou Ja hoor, nee? voldoende ook oh, over mij. Ze, klaar. Kom, kom op. Dat ze de, de vooral niet met voetbal moet bemoeien. Als te, hockeycoach. De ja, ja, ja. accent hebben we al langs ah, ja. gekregen. Ja. Nou goed. En dat hoort jij ook? mensen. Ja, Iedereen krijgt antwoord. Iedereen krijgt antwoord. Die belt. De lijnen 0800 1101. Ja. Belt u. En Tom neemt op. Hij gaat nu weg op weg naar de telefoon. Met een lachend gezicht. Dus ja, hij vindt dat het mooi leuk. Ja, ja. zeker. Hey, we kijken uit, Jeroen, naar Zweden en Engeland zeker. vanavond. 9 uur. kort voor 9. Vol aan de bak allebei. Ja. In Kiev zeker. Uh, ja, nou ja, het feest was natuurlijk uh, toen Oekraïne, wanneer was het? Maandag Zweden versloeg. Dat was, een, uh, ja, Tjevchenko, geweldig. Twee goals. Twee nou, doelpunten. En dan de stad Kiev. Hè. Een indrukwekkende geschiedenis. In de sportszomer uh, hebben we verslaggever uh, Michiel Driebergen erop uitgezuurd om juist uh, die historische en culturele kant van de speelsteden daar te belichten. Ik ben in Kiev en ik ben op zoek naar oranje. Want als wij Nederlanders aan Kiev denken, dan denken we toch aan de Oranje-revolutie. Dat is alweer acht jaar geleden. Maar we herinneren ons de beelden van tentjes in de kou, massademonstraties. En de gewone burger die opstond tegen verkiezingsbedrog en dictatuur. Maar ja, nu, anno 2012, zie ik weinig oranje meer terug in het straatbeeld. De oranje-president Viktor Yushchenko is met vervroegd pensioen. En Julia Timoshenko zit zelfs in de cel. Hoe oranje is Kiev eigenlijk nog? We bevinden ons in het gebouw waar het en het perscentrum van de Oranje Ik ontmoet filosoof Konstantin Sigov. Hij leidt me graag rond in zijn universiteit. Het is een groot grijs gebouw van de Universiteit van Kiev. En dit was het perscentrum in het hoofdkwartier van de Oranje Revolutie, zegt hij trots. Hier ontving Viktor Yushchenko bijvoorbeeld Václav Havel, de voormalige Tsjechische premier... en Lech Wałęsa, de Poolse oud-vakbondsleider. En hier hielden de Oranje Leiders persconferenties en ontvingen ze politici. De filosoof legt uit dat de sfeer toen heel erg intensief was. Niemand had verwacht dat de beweging zo sterk zou zijn. De studenten van deze universiteit liepen voorop in de demonstraties naar het onafhankelijkheidsplein. Iedereen wist eigenlijk wel dat het een historisch moment zou zijn voor Oekraïne, maar ook voor heel Europa. Hoe zou dat ook weer met die Oranje Revolutie? Julia Timoshenko en Viktor Yushchenko moedigen het publiek aan om te blijven demonstreren. Want na de presidentsverkiezingen van 2004 constateert het kiescomité grootschalige verkiezingsfraude van Viktor Yanukovych, de premier toen. Wekenlang trotseert een oranje massa de kou. En ze hebben succes, want op 26 december worden er toch nieuwe verkiezingen gehouden. En toen won Yushchenko wel. Ook nu, anno 2012, wordt er gedemonstreerd op het Onafhankelijkheidsplein. Hetzelfde plein, maar een totaal andere sfeer. Want onder de huidige president wordt de overwinning van het Sovjetleger weer gevierd. En dus zie je communisten als van oud door de straten lopen en marcheren er Sovjetveteranen door de stad. De Oranje-samenwerking is al heel snel stuk gelopen na 2004. De politici blijken echt machteloos in hun poging het oude, corrupte systeem te veranderen. In 2010, twee jaar geleden, wordt de bedrieger van toen kano toch nog als president gekozen hij hoeft er niet eens stemmen voor te stelen i was in kiev i was the first year student at the kiev international university at that time op het plein zitten een aantal studenten of ze zijn eigenlijk net afgestudeerd en het valt me op dat zij heel erg weinig van die oranje revolutie van toe moeten hebben promise to do these changes at one moment very evident lies you know Yeah, so. Opeens stonden er politici op die beloofden alles in één keer te veranderen, zegt deze Alexander, 26 jaar. Maar dat waren allemaal leugens. De Oranje Revolutie noemt hij een strategie geïmplementeerd door westerse marketingbureaus en regeringen. Zij wilden loyale politici neerzetten in Kiev die hun belangen dienden. Ja. Uh, uh, full... Na wie ik ook spreek, ik hoor hetzelfde verhaal. Het ging te snel. Het waren politieke spelletjes, zegt deze studenten. Well, actually, I that these are just games. De oranje leiders dienen niet de belangen van de gewone yeah. mensen, maar alleen dat van zichzelf. Terug naar de vraag hoe oranje is Kiev vandaag nog. Wat is de betekenis geweest van die oranje revolutie voor Kiev? Filosoof Konstantin Ziegow. Nou, we zien inderdaad een golf van politieke teleurstelling, zegt hij. Het houdt het land in zijn greep. De grote teleurstelling van de mensen was dat de politici totaal niet aan de verwachtingen van de Oranje Beweging voldeden. Maar toch heeft hij hoop, zegt hij, want de historische betekenis van de revolutie zal groot blijken. Hij herinnert zich de Tsjechische oud Havel. Die waarschuwde ons dat er grote teleurstellingen zouden volgen. Hij wees terug naar de Praagse lente toen niemand hem kende. Maar pas twintig jaar later werd hij een held. Ik vraag me nu al af, zegt Sigolf, wie straks de helden zullen blijken te zijn van de Oranje Revolutie. Ik tot slot verwijst de filosoof nog even naar zijn zoon, die ook bij de Oranje-revolutie was. Hij zegt: voor mijn zoon was de Oranje-revolutie een beslissende ervaring. Sindsdien staat de kleur oranje symbool voor iets. Namelijk als het moet kunnen burgers zelf iets veranderen. Dat is totaal nieuw in een post-sovjetland. Laten we hopen, zegt hij, dat Europa ons niet alleen laat staan in onze strijd voor meer democratie. Praatjewale na democratisatie op de Strajaans kop. komen zou dan zeggen. Nou, u hoort het wel. Verslaggever Michiel Driebergen vanuit Kiev. Morgen een reportage uit Wroclaw, waar de wedstrijd Polen-Tsjechië wordt gespeeld. Belangrijk natuurlijk, want dan is de derde speelronde alweer in de pool. Begint morgen. Um... Eh, wat al een tijdje aan de gang is ook, is de Tour de Suisse Ronde van Zwitserland. Wielrennen dus. Eh, vandaag een tijdrit in en om het plaatsje Gossau. Sebastian Timmerman, eh, hoe lang moeten de renners er op de fiets zitten? 34 kilometer en 300 meter. En uh, het is een moeilijke tijdrit, hoor, een lastige tijdrit. Want vanuit Gossau, dat ligt in het uh, noordoosten trouwens van, uh, van Zwitserland... gaat het gelijk, bijna gelijk omhoog. En dat Gossau ligt op 454 meter. En het hoogste punt in de tijdrit, dat ligt toch bijna op 7, uh, 750 meter ongeveer. Net iets daaronder, de Pfannenstiel heet die beklimming. En ook daarna, dat is dan na 11 kilometer al van die 34,5... ook daarna... Gaat het toch de hele tijd een beetje op en af? Dus kortom, het is geen tijdrit zoals we die willen zien in grote rondes. Dat het vrijwel vlak is. Nee, er moet behoorlijk geklommen worden ook. Dus is het behoorlijk interessant om te kijken hoe het bijvoorbeeld gaat vandaag met Robert Geesink. Die zo redelijk dicht voor de Tour de France. Eh, toch wel dit als een test zal zien. Sowieso de laatste drie dagen van de Ronde van Zwitserland als een test zal zien. Morgen en overmorgen wordt er geklommen. En vandaag dus die tijdrit. Geesink is niet de beste Nederlander in het algemeen klassement. De beste Nederlander. Dan er is Steven Kruiswijk op de 16e plaatsgeving. Staat 19e. Dat wordt dus interessant. Uh, Ruby Costa verdedigt vandaag zijn uh, leiderstrui. Met 8 uh, seconden voorsprong op Frank, Frank Slek. 15 seconden voorsprong op Roman Kreuziger. En die Kreuziger kan wel aardig tijd rijden. Dus dat wordt interessant voor het klassement. En de Zwitsers die gaan natuurlijk allemaal kijken naar Fabian Cancelara. Cancelara, die niet echt een best seizoen doormaakt... vertrekt straks om 18 minuten over twee al voor zijn tijdrit. De eerste renners is onderweg, maar Cancelara... Straks als eerste grote naam onderweg. Sebastian Timmerman, zometeen in het volgende uur onder andere het Forum met Elisemieke Haverga en Thijs Sommerveld. Eerst het nieuws van twee. De Radio 1 Sportzomer. Wat is er allemaal aan de hand met dit Nederlands elftal? Kom op Oranje, pak ze die Duitsers. Je ja. zou er moedeloos van worden. Het is toch niet te geloven. Er zijn twee woorden voor deze eerste helft Voor Oranje, de woorden kans en loos. Dan gaat die aan? Oh, die moet toch gewoon in een keer. Van Persie. Ja! Ja! Het is ja!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 Dit is Radio 1.